Beste J, nu meer dan ooit hebben we uw hulp nodig, omdat het recht van bibliotheken om boeken uit te lenen onder vuur ligt. Het internetarchief verdedigt de toegang tot kennis en ons vermogen om onze klanten te dienen. Minder dan 1 op de duizend van onze gebruikers doneert. Maar u bent een van de weinigen die ons werk in het verleden heeft gesteund. Steunt u deze cruciale online bron? Chip in 10 dollar vandaag, chip in 5 dollar maandelijks een radicale rechtszaak. Aangespannen door vier grote uitgeverijen, heeft tot doel het uitlenen van bibliotheken strafbaar te stellen. Ons Controlled Digital Lending CDL programma behoudt traditionele bibliotheekleningen in de digitale wereld, zodat gemeenschappen cruciale bronnen kunnen gebruiken. Culturele artefacten kunnen worden gedeeld en studenten overal toegang hebben tot boeken. Via CDL maken en lenen het internetarchief en andere bibliotheken digitale scans uit van gedrukte boeken in onze collecties, onder strikte technische controles. Elk via CDL uitgeleend boek is al gekocht en betaald, dus auteurs en uitgevers zijn al volledig gecompenseerd voor die boeken. Desalniettemin hebben uitgevers Hachette, HarperCollins, Wiley en Pinkwin Random House het archief in 2020 aangeklaagd en ten onrechte beweert dat CDL hun auteursrechten schendt. Het internetarchief heeft een federale rechter gevraagd om in ons voordeel te beslissen en de zaak af te ronden, maar de rechtszaak is nog niet voorbij. Moeten we voorkomen dat bibliotheken boeken bezitten en uitlenen? Nee, zegt Brewster Call, de oprichter en digitale bibliothecaris van het Internet Archive. We hebben bibliotheken nodig om onafhankelijk en sterk te zijn, nu meer dan ooit, in een tijd van verkeerde informatie en uitdagingen voor de democratie. Daarom verdedigen we de rechten van bibliotheken om onze klanten te dienen waar ze zijn, online. Als bibliotheek zijn we altijd volledig gratis geweest voor iedereen overal. Zonder kosten in rekening te brengen voor toegang, het verkopen van gebruikersgegevens of het weergeven van advertenties. In plaats daarvan vertrouwen we op de vrijgevigheid van mensen zoals u om onze systemen draaiende te houden. We worden mogelijk gemaakt door donaties van gemiddeld 30 dollar. Als u onze diensten nuttig vindt, overweeg dan om 5 dollar, 10 dollar, 25 dollar of wat u zich ook kunt veroorloven bij te dragen om ons te helpen ons werk voort te zetten. Samen kunnen we een baken van licht zijn in de strijd voor universele toegang tot alle kennis. Hartelijk dank voor uw steun.